De zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten... zijn in vijf jaar tijd verdubbeld. Belangenvereniging Iederin heeft dat laten onderzoeken door het Nibud. De stijging verschilt nogal per geval. Chronisch zieken met een bijstandsuitkering betalen maandelijks 115 euro meer dan vijf jaar geleden. Wie anderhalf keer modaal verdient... betaalt zelfs 288 euro per maand extra. Dat komt doordat patiënten meer moeten betalen... voor onder meer medicijnen, woningaanpassing en incontinentieluiers. Iedereen noemt de kostenstijging volstrekt onacceptabel... en wil dat er een maximum komt voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen. In de Amerikaanse staat Florida is bijna 1 miljard liter afvalwater... van een kunstmestfabriek terechtgekomen... in een van de belangrijkste drinkwaterbronnen van de staat. Het gebeurde toen er een enorm zinkgat ontstond... onder een afvalopslag van de fabriek. Het gat werd eind augustus al ontdekt door een medewerker... maar werd drie weken verzwegen... Volgens het bedrijf hebben de omwonenden geen afvalwater gedronken. Het water wordt nu weggepompt. Milieubescherming in Florida kijkt of er geen blijvende schade is aangericht. De Nederlandse Davis Cup tennisers komen ook volgend jaar uit... in groep 1 van de Europese-Afrikaanse zone. Tegen Zweden wonnen Robin Haase en Jean-Julien Royer het dubbelspel in drie sets...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Zandvoort op zaterdag. I took a pill in was fuck it, it was to do. I'm out in L.A., I drive a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 Darling, all I know zo zo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 zal ik het gewoon net steeds zingen. Oh, ah, know Zij het soms. sad het darling. Dat in oh, ah, no. Zij het soms. Zij het Ja, eigenlijk had ik even op uh, collega Fred Heij moeten wachten... voordat ik deze plaat ging draaien. Ja. Want ja, hij is uh, op Ibiza geweest. En dan hadden we meteen even kunnen vragen hoe het daar was natuurlijk. Hè. I took a pill in Ibiza, dat was de eerste single nieuws En weer van uh, 4 uur, je hoorde de singel van Mike Posner. Ja, u met daarin de volgende onder onderwerpen. Nou, allereerst uh, welkom terug, luisteraars en kijkers. Want dankzij de technische diensten... Werkt alles weer, uh, hebben we de livestream weer in de lucht. En uh, daarvoor hartelijk dank. Goed, uh, derde uur. Met nog uh, een dikke 3,5 minuut te gaan in de Q3. En dan hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1. Na, een aantal, na de eerste rondjes stond iedereen weer in de pits. En nu... We gaan de eerste alweer naar buiten. De tussenstand in Q3 momenteel is Rosberg op Pool... gevolgd door Hamilton, Raikkonen en dan Ricciardo en Verstappen op vijf. Maar goed, naarmate het de, de, de, de, de, de, de einde van QE, Q3 in zicht is... zullen er wellicht nog de nodige wijzigingen in zijn. Daar houden we u van op de hoogte. Uh, in principe hebben we een kwart over vier Pit Report. Dat zal wel de uitslag worden van de kwalificatie. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Marie. En het gedicht van de week. Ja, ik heb er nu drie liggen. Dus, uh -huh, hoe ja, kan dat ja, nou? Er is nog één binnengekomen op, de, de, op mijn... Hoe heet dat? We, wifi? Hoe heet dat ding? Eh... Uh, WhatsApp, WhatsApp, ja, WhatsApp. Dus ik heb er okay. drie, drie liggen, dus dat wordt een moeilijke taak voor je. Maar dat het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om de komende uur ook te blijven luisteren... naar uw live-uitzending van Zandvoort op zaterdag... van uw enige echte lokale omroep, ZFM. Ik ben wel heel benieuwd naar het gedicht van de dag, hoor. Zodat ik om kwart voor vijf. Lekker blijven luisteren naar ZFM, met nu Spooky en Soel. Put swing on a star.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 We used to play pretend, 10, wake up, you need the money. We used to play pretend, 10, used to play the 10, money. We used to play the 10. Dit blijft zo'n apart stukje we voor deze plaats. The other 21 pilots and stressed out. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de kwalificatie zit er net op, Albert uh, Jan, is net te rijden. Ja, klopt. Maar sure. ik film, of ik het juist heb. Uh, maar dus kijk nog even naar de beelden, uh, live vanuit Singapore. Maar wat ik laatst, door, laatst heb doorgekregen. Rosberg uiteraard op pole, eh, Gevolgd door Ricciardo. Ja. heel oh, keurig. Drie Hamilton. Hoewel er even een, een, een momentje was met Hamilton. Met, in het eind van Q3. Dat hij over de kerbs heen ging. Of hij er wel, wel van de baan af was. Waardoor hij wellicht een snellere, snellere ronde reed, reed dan dat was afgesproken. Maar ik heb nog geen, geen regels gezien van de wedstrijdleiding. Dus ik ga er voorlopig vanuit Dat de startopstelling morgen als volgt is. Rosberg op pol, gevolgd door Ricciardo, Hamilton... Verstappen, Raikkonen en Sainz. Verrassend, Sainz op hun zesde plek. Dus dat is heel erg goed. Maar in ieder geval het is... als Ricciardo, Ricciardo staat op de, de, de eerste startlijst... Ja. en daarachter, achter Ricciardo... gelijk Max Verstappen, want die staat vanaf vier. Dus dat belooft wat voor morgen twee uur. Goed, dat even over de kwalificatie. Misschien kom ik daar later nog even op terug... als ik meer informatie, nog meer informatie daarover heb. Maar zoals je weet is de Formule 1 verkocht... Ja, die is verkocht. Is het ja, zo? Ja, die is verkocht. Wat heeft Top geleverd? Nou, een heleboel. <laughs> <Daarom>. <laughs> Want nu uh, Liberty Media de nieuwe eigenaar van de Formule 1 is... willen coureurs graag dat er maatregelen getroffen worden... om de races spannender te maken. Nou, ik vond dit al behoorlijk spannend. In de persconferentie voorafgaande aan de Grand Prix van Singapore... adviseerde Force India-coureur Sergio Perez het volgende. De competitie in de Formule 1 moet closer worden. Ook midden, midden, middenveldteams moeten een kans maken op een overwinning... en zelfs een wereldtitel. Dat is alleen maar goed voor de fans... Daardoor moet het hele systeem in de Formule 1 wel veranderen... zoals de verdeling van het geld. Uiteraard gaat het weer om geld. Daniel Ricciardo heeft ook een suggestie met een glimlach. Misschien kunnen we op zaterdag gaan racen. Dan kunnen we elk weekend een mooie avond van maken. Valerie Bottas van Williams wil liever het aanstaande seizoen afwachten... voordat hij wilde suggesties doet. Voor volgend jaar verandert er al een hele hoop in de Formule 1. Laten we eerst maar zien hoe het gaat... Goed, dat gaan we doen. Even kijken. Nog. Oh nee, dat is de deel 2 al uh, die ik op het scherm zie. Op 14e plaats, massa. Dus ik heb het even gemist. Maar wellicht dat ik daar straks nog even op terugkom. Oké, okay, dankjewel voor dit moment.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 Sexy als ik dans. Zo steek ik mijn, oh, mijn tussen oh, oh. En dat was de single van Nielsen en ik voel dan me dan sexy dan als ik dans. Ja, heb jij nog nieuws over de kwalificatie van morgen op ja, het Ja, nog even het volgende. Kijk, de tweede kwalificatie reed ze allemaal op softs. En daar moeten ze dus ook om. De top 4 reed allemaal op softs... in die tijden die ze in Q2 reden. Dat betekent dat ze morgen dus met de softs moeten starten... want de band die je in Q2 gebruikt... die is ook doorslaggevend voor de start van morgen. Maar de laatste kwalificatie, Q3... stonden ze dus allemaal op ultra soft. Mm -hmm. Die gaan natuurlijk minder lang mee... maar daar kan je wel snellere tijden mee maken. Dus nog even het, rij, het rijtje wat ik dus als volgt... de finish... Rosberg en Rosbergenpol gevolgd door Ricciardo. Drie Hamilton, vier verstappen, vijf Raikkonen en zes Saints. En als je dan gaat kijken naar de, de, de tijd van Hamilton 1,43-2 uh, en verstappen 1,43-3. <tiedacht> dus dat geeft me even aan hoe weinig verschil er in die top 4 zit. De snelstijd was 1,42-5 van Rosberg. En Ricciardo 1,43,1. Dus, dus 2, 3 en 4 zitten allebei in de 1,43. Dus het is al minimale verschillen bij de top 4. Dat belooft dus een hele spannende race te, te worden... morgen vanaf twee uur live op de diverse sportkanalen. Ja, toch weer een hele goede kwalificatie van Hamilton en Rosberg. Niet ja. verwacht. Nee, want daar, dit circuit was minder geschikt zou zijn voor de Mercedes... maar ze laten dus wel duidelijk van zich horen. Nou, Rijkonen was toch verrassend in Q3. Toch nog even een poosje benummertje 4 voor, voor Verstappen. Maar Verstappen heeft de dingen toch nog even rechtgezet in het einde van Q3... Oké, okay. nou we gaan het plaatje draaien. En dan gaan we zo dadelijk op naar het uh, dier van de dag. Het dier van de week zelfs. Marie! Jawel, Marie. Marie. Marie! Ze is terug! Ze is echt terug! Deze Single van de SOS-band en Just Be Good To Me... Wettert even voor half vijf. Jawel, tijd voor het uh, dier van de week. En we hebben een nieuwe, Marie. Ja, ja, we hebben het nu over Marie. En Marie is een lieve jonge dame... die inmiddels ook vrij veel bekendheid geniet vanwege Facebook. Marie heeft aan beide knieën een operatie ondergaan... omdat ze last had van een bepaalde aandoening. Dankzij enorme betrokken en lieve mensen... had het dierentehuis het bedrag vrij snel bij elkaar... en konden ze haar laten opereren...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 dan hopen we dat mensen Thomas erbij nemen. Zonder Marie zijn de plaatsingskansen toch veel minder groot voor de andere kater. Beide katten die zijn graag buiten. Ze zijn sociaal naar andere soortgenoten... en helemaal klaar om naar een nieuw huis te gaan. Bent u op zoek naar een duo, kom dan eens langs... en kennis te maken met Marie en Thomas. En waar verblijven Marie en Thomas? Ze verblijven momenteel in Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571, -3888, 571 -3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemaland.nl. Want ook Marie en Thomas verdienen een thuis. Zo is het meneer Talbert-Jan. Of ga langs aan de Keesomstraat nummer 5... hier in Zandvoort-Noord... We gaan op naar het gedicht van de dag. Ik zal er nog snel even eentje uit zoeken, Helvetje. Ja, Ga even werkopleggen. Ja, ja, ja, ja. Maar eerst twee platen non-stop, waaronder Omi. Uh, moet je eens even kijken op uh, www.cfm-live.nl En dan zie je hem echt, ja, dan he? zie je hem echt. Hij is er weer ja. Die toe-pil en die pizza, ja dat is hem wel aardig inderdaad. <laughs> We hebben het over uh, collega Fred Hey. Hij is er weer, Goedemiddag Fred Goedemiddag. Ja, Ja, hij is er echt Je hoorde, trouwens uh, de signal van Steve Inwoods. En while you see a chance Jawel, de Sportweek is vandaag begonnen, Albert-Jan. Klopt, en wel de 13e Nationale Sportweek is vandaag begonnen... en die duurt nog tot 25 september. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC-NSF... met als doel sporten en bewegen te promoten. Veel sportverenigingen starten het nieuwe seizoen in de maand september. Sportservice Heemstede zandvoort heeft verenigingen uitgedaagd... de deuren open te zetten in deze week. En leden worden gevraagd iemand, iemand mee te nemen in het kader van de campagne... Ik neem je mee...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 Ga nou, voor meer informatie naar www.sportserviceheemstede-zandvoort.nl, www.sportserviceheemstede.nl Of bel met 573-4679 573-4679 De 13e Nationale Sportweek is vandaag begonnen En duurt nog tot 25 september En ik zeg, ik neem je mee Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar Terwijl ik nu alleen maar denk want zij is heel mijn wereld, zeg me maar wat je wil dan, wil dan, wil dan Staren wordt stil van, stil van, stil van, zeg, zeg me maar wat je wil van, dan, wil dan Staren wordt stil van, We waren pas lacht, zat in de klas, Naast als en Willen voor Mark en Bas Jij zat voorin, keek achterom, ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom Je stuurde me terug, ik vind je lief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 you may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 Lijkt me slim al goed Nadat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek is dus... Twee weken is vandaag begonnen en ik neem je mee. Ja, gewoon lekker uh, naar een uh, naar sports en lekker sportief zijn. Zo is het. Je hoort de doe en ik neem je mee. Zo het gedicht van de dag en we zijn eruit. Welk het gaat worden? Het is weer voorbij. Maar eerst is deze van Joshua Keddesen.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 Het blijft een geweldige plaat, hè? les van Joshua Kaderson Joho Je de Jesse. Dat allemaal bij Zalvert op Zaterdag. Inmiddels uh, kwart voor vijf geweest. Dat betekent dat we eraan toegekomen zijn. Het gedicht van de dag. En het gedicht van vandaag is... Het is weer voorbij. Je had er maandenlang naar uitgekeken. De koude, zwarte winter wou eerst maar niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk, eindelijk... Daar was hij toch, de zon... De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens de zomer van de eeuw. Maar lieve, lieve mensen, oh wat gaat dat toch vlug. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol om het felle licht te zeven. En in je wetsoet schuurde zacht het stand. We speelden golf, een jeu de boel. We zonnen zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de zee. We werden de laatste weken lang verwend, maar aan ach, aan alles komt wederom een eind. Het is alweer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in juni. Herfst kleurt langzaam alle bomen. Ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon. En zwemmen zo ver je kon. We voeren met een boot een end op zee. Het is jammer dat het overging. Het is allemaal herinnering. Daar doen we het dan maar weer deze hele komende winter maar weer mee. Het is alweer voorbij die mooie zomer. Deze zomer die begon zowat in juni. Ach.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 Hij is geen, mooi. Geen dank, graag dank. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hij vloog inderdaad om. Ja, en ook als dat je... Nou, nog maar een paar dagen geleden op Ibiza. Ook voor jou geldt het, uh, Fred. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, helaas, Roep. Helaas, helaas, helaas, helaas. helaas. Ik wil wel weer terug he, naar Ibiza. Ja, ja dat begrijpen wij ook. <laughs> Zo dadelijk, Fred. Hey. Tussen vijf en zeven. Met Entertainment for You. En daar houden we het over. He. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hier is Gerard Cox.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 maar al die lang voorbij, Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Kent nachts zal lang weer een pjama.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 We zijn allemaal lekker in de studio aan de Tolweg 10 aan het meezingen. Met deze van Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer. Het zit er alweer op de zomer. Uh, maar even dan gaan we de wieter ja, ik, ik ben even benieuwd. Fred, jij hebt een gast uit Amsterdam? Ja, uh, dat is Wesley Meurs. En uh, ja, voor velen in Amsterdam toch wel een bekende. En een beetje een omstreken. Ja. Ja, ooit bekend geworden in een talentenjacht. En uh, ja, daar mocht hij dus een uh, nummer opnemen. En dat, uh, dat nummer is ook nog een hit geworden eigenlijk. En, de Nederlandstalige... Uh, Luister wijze. naar de titel. Uh, ik wil dat je bij me bent. Ik voel hier weer ik je weer ja, gedicht aan. Ik wil dat je bij me bent. Ik voel je weer Wat mooi. Uiteraard. Dat worden ze dadelijk uh, na vijf uur in Entertainment for You. We gaan er nog twee draaien. Tot aan het zo weer van vijf uur. M.C. Kid Frost, saw so a hip at my phone, it's the big boss. My quote is loaded, it's full of violas. I put it in your face and you won't say nada. those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're tripping not the kill. It's in my brother being Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this, chingazo, Simone, and say let's get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my touch, my camaradas Kicking back on me ganga e pa' mi no diga nada You're switching going I Like Al Capone, I said Control our thoughts So don't ever try to sweat me Some of you don't know what's happening Que pasa not for you anyway Cause this is for the Rasa.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 I go solo and when I go out alone I pack I don't sweat the javalas when I know that I'm strapped every time that I pack my piece, I pull it out quick all the nonsense will cease. just like the song when you 18 with a bullet got my finger on the trigger I'm not afraid to pull it if it gets out of hand I know some mafiosos with the pull out quick this is something that's by warson Sitting there wondering what's happening you can boss yeah show show where in the hip gun over there that is for kifros and la raza la raza yik zo aan het, begin, uh, aan het einde van uh, Zalvoort op zaterdag. En aan het begin van Entertainment for You. Vond je me ook leuk, Fred? Ja, ik, uh, ik vond hem uh, ja. Ja, hip, geweldig, hip, geweldig. Hip, hip, ben ik goeien, ja, wel, ben ik hip, hip, hip, hip, hip, hip, hippe Robbie. Ja, ik wilde wil haast zeggen, haast voor mensen op leeftijd. Maar ik, ja, daar, daar, daar hoor ik ook een beetje bij. Dus. Een, <lacht> een beetje, <lacht> be welkom <lacht> bij de club. Een een <lacht> beetje, <lacht> beetje, daar hoor je een beetje boel <lacht> bij. Een beetje ja, boel. Okay. Een dat boel. wacht jij na vijf uur. Zit erop, uh, op Jan? Ja, uh, dat is weer uh, drie uur uh, lokale radio. Ja, hij is weer voorbij gevlogen, hè? Gevlogen, ja. Gevlogen. <laughs> en voor je het weet zit die, zit die Fred Heiber in. Ja, hij, hij is er weer. Zodat ik, uh, na vijf uur, met entertainment voor jou. En wij bij... zijn er uh, volgende week weer. Ja, want uh, we hebben morgen... Morgen hebben we vrij. We hebben wij vrij. Dus uh, Ander en in, uh, in Jaap zijn er dan. Ah, Oké, okay. nou, helemaal goed. Dus, fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag!